De Molukse motoclub Satudara wil in gesprek met de politie in Breda. Daar mag de politie de komende vier weekends onder meer preventief fouilleren... om een confrontatie tussen motorclubs te voorkomen. Afgelopen weekend zouden leden van Satudara... portiers van horecazaken in Breda hebben bedreigd. De Harley-dag, die voor komend weekend stond gepland... was al afgelast in verband met de veiligheid. Maar de gemeente vreest dat er toch leden van motorclubs naar Breda komen. Volgens de advocaat van Satudara moet een gesprek met de politie leiden tot meer begrip. Hij doet berichten over een op handen zijnde confrontatie af als nonsens. De Schotse regering heeft bij Shell nog eens aangedrongen op meer openheid over het olielek in de Noordzee. De minister van Milieu zei na overleg met Shell dat het bedrijf meer openheid heeft beloofd. Het olielek bij een boorplatform 180 kilometer ten oosten van Schotland werd een week geleden ontdekt. Inmiddels is een hoeveelheid van 1300 vaten olie in zee gestroomd. De problemen met de noodstroomvoorziening in het Sint-Jansdal ziekenhuis in Harderwijk zijn voorbij. Vanochtend werden uit voorzorg alle 40 operaties afgelast die voor vandaag op het programma stonden. Het Sint-Jansdal vond het te riskant om te opereren, omdat het noodaggregaat niet werkte. Aan het eind van de middag was het probleem verholpen. Het ziekenhuis overweegt nu een tweede noodaggregaat te kopen. Het weer, vanavond droog en opklaringen. Morgen wordt een zomerse dag, veel zon en maximaal 24 graden.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 Je inleg op ons klimspaardeposito kun je na het eerste jaar boetevrij opnemen. Dus een jaartje de adem inhouden, dan ga ik verdienen. En als je het langer volhoudt, klimt je rente in vijf jaar wel tot een beste 5 procent. Vijf jaar, man. Mijn concentratiespannen in zes seconden. Willen eens kunnen, Hort. Kijk maar op frieslandbank.nl. Het aantal leerlingen dat extra zorg nodig heeft in de klas stijgt. Wat is er mis met onze kinderen? De minister wil af van het persoonsgebonden budget, het rugzakje. Speciaal en passend onderwijs in Levi. Vanavond 5 voor half tien. Avro Nederland 2. Dit is Radio 1. Twee dingen zei je op de NO altijd. Uh, nee, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Er zijn twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Alice de Bruin. Hele goedenavond en welkom bij Twee Dingen. Op Curaçao en in Nederland herdenkt men vandaag de grote slavenopstand in 1795. Zometeen is hier Valika Smulders. Ze komt zelf van Curaçao en weet alles over de slavernijgeschiedenis van dit eiland. Maar eerst gaan we het hebben over de blijf van mijn lijvenhuizen voor mannen. Deze week opeens groot nieuws, want er werd bekend dat de vraag naar een plek in zo'n huis groot is. Zo groot zelfs dat uh, staatssecretaris Veldhuizen van Zanten de proef in de vier grote steden met deze opvang gaat verlengen. Ik ga erover praten met Sanne. Sanne, uh, ik mag je zeggen? Ja, wat mag. Je bent 25, ja. je zei nou hoef je echt geen u te zeggen. Nou, dan hou het op je. Je bent uh, woonbegeleider in de mannenopvang van de stichting Wende in uh, Den Haag. Uh, en nou zou ik eigenlijk, en dat moeten we toch even zeggen... want er zou vanavond hier een man zitten, een jonge man... die bij jullie in het uh, tehuis zit. Uh, daar hebben we eigenlijk dagen naar gezocht, dagen over onderhandeld. En uiteindelijk gevonden, hij wilde praten... en op het allerlaatste moment ging het toch niet door... Ja, nou we hebben in het verleden bijvoorbeeld ook gehad... dat mannen van ons bijvoorbeeld op televisie kwamen. En dan had je uh, dat hun uh, stem werd vervormd... en dat hun, uh, hun uiterlijk uh, vervaagd werd... of dat ze niet uh, te zien waren op televisie. En dat was eigenlijk vrij uh, veilig. Maar uh, we hadden wel zoiets van... op de radio is toch misschien een beetje riskant. Hij zit bij ons nog vrij kort in de opvang. En uh, ja, wij zijn toch bang dat... Uh, dat wanneer hij toch gaat praten op de radio, hij heeft een vrij uitgesproken stem... dat, we, ja, dat, dat mensen hem toch herkennen. En dan, wat is het gevaar dan? Um, nou, bij ons in de opvang zitten ernstig bedreigde mannen... die uh, slachtoffer zijn van uh, huiselijk geweld, eergerelateerd geweld of mensenhandel. En um, ja, naar veel mannen wordt heel actief uh, gezocht. Uh, zij hebben een uh, lastige zaak. Uh, ze doen heel vaak aangifte en uh, ja, zodra die aangifte uh, bekend wordt bij de dader... dan gaan, heb je heel vaak dat ze heel actief op zoek gaan. Ja, en nou uh, moet ik tegen jou Sanne zeggen en niet je ja. achternaam. Ik bedoel, betekent dat dat jij als medewerker van zo'n tehuis... je ook een beetje bedreigd voelt? Nee, dat is absoluut niet waar. Um, maar ik had wel uh, zelfs zoiets van... Uh, ja, van mij hoeft gewoon niet iedereen mijn achternaam te weten... Nee, het is niet omdat de uitveiligheid zo Nee, ging. nee dat absoluut is niet. niet. Nee. Nee. Want nou ben jij woonbegeleider in ja. zo'n huis. Ik bedoel, vertel ja. daar eens iets meer over. Wat doe je dan? Uh, nou, ik hou me eigenlijk uh, bezig met alle zaken die te maken hebben rondom wonen. Ik werk ook echt in het opvanghuis. Ik uh, werk constant de hele dag door, of en soms ook avonden door met de mannen. Uh, zo'n dag als vandaag, hoe zag dat eruit? Nou, ik ben vanochtend gekomen en toen uh, heb ik eerst even een rondje gemaakt in huis om te kijken of iedereen lekker had geslapen. En uh, nou, daarna ben ik, um, kwamen er een aantal cliënten die hadden wat brieven, die ze niet goed begrepen. Dus dat heb ik even uitgelegd. Sommige mensen gingen naar vrijwilligerswerk, dus dan willen ze een fietsreuzel lenen. Nou, dan leen ik die aan ze. Uh, we hebben vandaag ook een man gehad, die heeft ontzettend veel stress. En die uh, was vorige week ook uh, heel erg aan het hyperventileren. Nou, die moest ik uiteindelijk voor de derde keer alweer naar de huisarts sturen. Want hij was weer aan het hyperventileren. Ja, het ging absoluut niet goed met hem. Hij had heel erg veel stress en had heel erg hoofdpijn. En uh, ja, ik maakte me toch wel zorgen, dus ik heb weer de huisarts gebeld. Maar wat is er dan? Laten we deze man eens als voorbeeld nemen. Ja. Wat is er met die man dan? Waarom zit hij bij jullie? Uh, nou, deze man is slachtoffer van mensenhandel. Hij is uh, onder valse voorwaarden naar Nederland uh, uh, verhandeld. En uh, gezegd van, nou, in Nederland kan je, kan je het heel goed hebben. En dat uh, is een mooie baan voor jou, zou je heel veel verdienen. Nou, en hier zo in Nederland bleek dat uiteindelijk helemaal niet zo te zijn. Hij, zijn paspoort is ingenomen, hij heeft zijn geld nooit meer gezien. En um, ja, uh, uiteindelijk is hij dus... Uh, uh, bij ons terecht gekomen. Ja, want hij werd dan ook bedreigd? Of, of... Ja, ja, en mishandeld heel erg. En, door wie dan? Uh, uh, door, ja, door zijn uitbuiter. Dus ja. Ook hij zocht hulp. Ja, nou, ja. Hij, ja, hij is zeg maar hier zo in Nederland aan de slag gegaan, aan het werk. Maar uh, ja, hij heeft nooit iets van zijn geld gezien. Hij leefde onder hele erbarmelijke omstandigheden. Moest heel veel werken, kreeg niks, kreeg bijna geen eten en uh, kon bijna niet slapen. En uh, ja, zo. Ja, en hoe vang je zo iemand dan op? Want die is er vreselijk aan toe. Dat is een, een, een hoopje ellende, denk ik, als je ja. binnenkomt. Nou, ja, je hebt uh, heel vaak mensen die... Ze zijn eigenlijk allemaal wantrouwend. Dus ze komen binnen en ze weten eigenlijk helemaal niet goed... waar ze nou terechtkomen en of wij überhaupt ook goed zijn. Uh, we en wat maken... zeg je dan? Want ik bedoel, dan kijkt zo iemand jou aan. Nou, mensen zien jou nu niet, maar je ziet er heel vriendelijk uit. Je bent 25. <lacht> ik bedoel, op mij kom je heel uh, uh, vertrouwwekkend over. Maar ik, ik bedoel, hoe doe je dat bij die mannen? Ja, mezelf voorstellen, vertellen wie ik ben en uh, vertellen wat we doen. En uh, dan ga ik het huis laten zien en ik ga ze voorstellen aan de medebewoners. En ik ga uitleggen gewoon een beetje wat de dagelijke gang, de dagelijke gang van zaken is. En ik, um, nou ze krijgen allemaal een eigen kamer. En uh, nou die kamer is ook helemaal netjes verzorgd. Het bed maken we altijd lekker op. En, we en zorgen krijgen ze dat dan vertrouwen? Is. Nou die indruk heb ik wel, ze voelen zich wel welkom ja En dan gaat het ook beter met ze? Ja, nou die indruk heb ik wel. Ja, niet gelijk natuurlijk. Het nee. heeft een tijdje nodig. Maar je merkt wel vaak na een... Uh... Uh, een dag of uh, drie, vier, dat, uh, dat ze zich al wat beter voelen. Ja, nou praten we natuurlijk over die mannen. En we hebben aan het begin uitgelegd dat die zelf bijna niet in staat zijn... of niet willen praten uh, uh, in de media. He, dat is, ja. In de kranten zie je het nog wel eens, maar radio en tv is lastig. Ja. Maar toch laten we heel even gaan luisteren naar uh, uh, een zo'n slachtoffer. Een man die zijn verhaal vertelt in EO's netwerk. De eerste kerstdag s'nachts. lag op bed. Toen kwam ze mijn kamer in. Ze begonnen te slaan. Overal. En ik kon nog net op tijd de, de rand van mijn keel afhalen. Want dat was ik er niet geweest. Dus ze begonnen begon eerst zo'n vast te slaan. En uh, ja, ik deed niks terug. Ik kreeg me wel voor slaan als ik sla dus in verhaal. Heb je er toen wel eens met iemand over gepraat? Nee. Waarom deed je dat niet? Dat, dat, dat, dat deurde ik niet. Waarom niet? Dat weet ik niet. Dat ja, heeft Dat gewoon niet. Het heeft als gezegd. Ik wel eens niet over zeggen, dat is niet waar. Wat zou er gebeuren als zij weet waar jij bent? Dan vermoor ze mij. Dan ben ik er niet meer. Dan ben ik er niet meer. Een man die dus door zijn vrouw wordt mishandeld. Is, dit, is dat herkenbaar? Ja, dat is voor mij herkenbaar. Ja. Uh, wij hebben meerdere mannen in de opvang uh, gehad die inderdaad werd mishandeld door, door hun vrouw. En ook vaak was de familie erbij betrokken. Dus de familie vaak van de vrouw. Um, dus eigenlijk zat iedereen erbovenop. En je merkt dan ook vaak dat zo'n man inderdaad zoals deze man... Ja, die durft gewoon helemaal niks meer. Die durft het ook niet tegen vrienden te zeggen. Of tegen andere mensen in zijn netwerk. Want het is een heel groot taboe in Nederland nog steeds. Ja, dat, dat je inderdaad mishandeld ja, wordt. door je vrouw. Ja, ja klopt. Dus uh, um, ja, nou ja, goed, het is... Uh, voor zo'n man inderdaad heel lastig om dat dan te zeggen. Ja, En, en hoe help je zo'n man dan? Want dit voorbeeld uh, maar weer uh, nemen. Ja, nou ja, wat we in eerste instantie doen... als iemand bij ons binnenkomt... dan gaan we eigenlijk heel erg uh, eerst kijken naar de praktische zaken. Van heeft iemand een inkomen of niet? En als iemand geen inkomen heeft... dan uh, gaan we een uitkering aanvragen. En uh, we gaan kijken of iemand uh, misschien naar een psycholoog wil... om daarover te praten. Want soms zijn de verhalen ook wel heel erg heftig. En... Uh, nou ja, dan gaan we eigenlijk, want we werken bij ons casewerkers en woonbegeleiders. Ik ben dan een woonbegeleider, ik werk op de groep. En je hebt casewerkers die werken dan meer een beetje ambulant. Vanuit het hoofdkantoor komen ze dan bij ons, uh, bij ons in het huis. En uh, samen met z'n tweeën uh, begeleiden we dan de cliënt. En dan gaan we kijken en overleggen met hem wat hij wil in de toekomst. En, uh, en krijg je zo'n man dan wel weer helemaal op de rails? Ja, we hebben veel succesverhalen. Ja. Dus en er wel, is één, wat is bij jou blijven hangen? Nou, we hebben één man uh, um, gehad die uh, was op, op de, meer op de vlucht uh, voor de vader uh, van zijn vriendin. En, uh, en waarom? Uh, omdat zij werd misbruikt en uh, werd mishandeld heel erg. Dat meisje? Ja, en de relatie werd niet geaccepteerd tussen die twee. En uh, zij is uiteindelijk ook in een uh, vrouwenopvang gegaan... en hij bij ons in een mannenopvang. En, uh, want hij had haar geholpen, dus ze waren ook heel actief op zoek naar hem... En uh, nou ja, we zijn er onlangs achter gekomen, Tenminste, we hebben een heel traject met hem uitgevoerd en hij is uh, in een leerwerktraject gegaan en uh, hij is naar school gegaan dus. En uiteindelijk hoorden we onlangs dat ze samen, nou ze zijn uiteindelijk gaan samenwonen, dat wisten ze uh, natuurlijk ook, maar ze hebben een kindje gekregen, hij heeft een eigen bedrijf. En ze worden niet meer achterna gezeten? Uh, nee, nee. Dus nee. Dat ze zijn eraan ontsnapt, zou ja. je kunnen zeggen, ja. door, door hulp van jullie? Ja. Klopt, ja. ja. En, en ik heb ook begrepen dat er ook een aantal 65-plussers... Ja, uh, ...in het tehuis zitten. Ja, Het lijf van mijn lijfhuis voor mannen. Wat is daar aan de hand? Ja, nou, we hebben, we hebben in drie uh, 65-plussers gehad in huis. Dat is al een tijdje geleden, dat wel. Uh, we hebben twee uh, mannen gehad die inderdaad daadwerkelijk werden mishandeld door een vrouw. En eentje niet. Uh, die... Maar waarom mishandeld door een vrouw? Wat zit daar dan achter? Um, nou, bij een was uh, het zo dat zijn vrouw had een, een, een tumor in haar hoofd. En haar hele karakter uh, veranderde daardoor. En hij herkende haar niet meer. En uh, nou ja, zij, zij sloeg hem en zij uh, wilde dat hij alles deed in de huishouden en dergelijke. Dus uh, ja, daar werd hij heel erg ja, door mishandeld. En, en toen geslagen. moest hij ook weg? Ja, toen ja. is hij uiteindelijk weggegaan. En die andere meneer uh, ja, die, uh, die moest ook heel veel doen in het huishouden. Eigenlijk alles moest hij doen gewoon in huis. En zijn vrouw die beheerde de financiën. Uiteindelijk bleek dat ze heel veel schulden hadden. Kwamen uiteindelijk ook op straat te staan. Zijn ingetrokken bij, uh, bij haar zoon, dus zijn schoonzoon. En daar is hij gewoon compleet mishandeld. Dus hij werd al jarenlang uh, psychisch uh, mishandeld. En toen ook nog fysiek. Ja, en heb jij, heb jij nou inmiddels een beetje door... want jij praat natuurlijk veel met deze mannen... Ja. Uh, hoe het nou komt dat deze mannen niet in staat zijn om daar op eigen kracht uit te komen? Um, nou, kijk, als jij een. Je hebt wel. Kijk, heel veel mensen die hebben natuurlijk gewoon vrienden of kennissen, een groot netwerk. Maar ja, omdat het dus gewoon een taboe is in Nederland: je laat je niet slaan door je vrouw. Dat doe je, dat, dat doe je niet. Ehm. Um, je laat je ook niet uh, door je vrouw zeggen wat je moet doen. Want dat, dat, dat werkt gewoon niet zo in Nederland. Dus dan ga je dat ook niet tegen je vrienden zeggen. Nee, dat want dat dan word je, je niet komt. serieus nee, genomen. Nee, dan word je niet serieus genomen. Ik merk het ook. Als ik in mijn vriendenkring vertel over mijn werk. Nou, ik, dan denken mensen van nou. Ik, uh, ik snap niet dat die mannen bij jullie zitten. En ik, wat zijn dat dan voor mannen? Zijn dat mannen die ja, een of andere verstandelijke beperking hebben? Dat, dat soort reacties krijg je. Ja, maar zijn dat watjes? Nou, dat... Die vraag krijg je, maar dat is absoluut niet waar. Nee, wat voor mannen zijn het dan volgens jou? gewoon nou, een doorsneeman? Ja, het is echt een doorsneeman. En je krijgt ze natuurlijk wel. Ik, we krijgen ze wel binnen dat ze echt uh, heel onzeker zijn. Heel onzeker zijn over hun eigen kunnen. Maar eigenlijk uh, door alles heel positief te benaderen. En te kijken waar hun kracht zit. Kom je daar uiteindelijk achter dat ze veel meer kunnen. dan dat, dat, dat ze zelf denken. En daar komen ze dus zelf ook achter. Ja. En dan kom je eigenlijk weer een beetje tot tot uh, de man die ze echt waren. Ja want, jij hebt, ja, want jij hebt ook gewerkt met vrouwen. Ik bedoel, is er dan een groot verschil... Uh, tussen, ja. tussen de mannenopvang en de vrouwenopvang? Ja... Nou, het is ja, er is zeker een verschil. Uh, wat, mijn, wat mij zelf het grootste opvalt is dat, of het meest opvalt is dat uh, um, de mannen heel erg verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen problemen en daar ook echt actief mee aan de slag gaan. Meer dan je, vrouwen dan. Ja, doen. ik zie bij de vrouwen toch vaak dat de anderen uh, ja schuld hebben en zij niet. En uh, daar ook. Um, ja, gewoon niet echt actief aan de slag gaan met hun probleem. Van ze willen hun bed niet uitkomen om, om, de, om, de, om ermee aan de slag te gaan. En ik zeg niet dat dat bij alle vrouwen zo is, want nee. dat is ook absoluut niet zo. Maar de ervaring bij jou maar, is dat die mannen ja, daadkrachtiger zijn wat dat ja, betreft. Zeker. Ja, zeker. En nou ben jij 25, dat zei ik wel aan het begin van het gesprek. Ik bedoel, dat is ook nog een redelijk moeilijke materie. Hè? Mannen en vrouwen die enorme ruzies hebben en vaak al ook op hun oude dag. Ik bedoel, hoe, hoe ga je daarmee om? Neem het mee naar ja, huis? Nee, nee. Nee, dat doe ik niet. Nee, Ik heb een heel leuk team. Hele goede collega's, een hele leuke teamleider. Die meegekomen is. Uh, die ik meegenomen. <laughs> en uh, ja, daar, altijd als er iets heftigs gebeurt of een crisis is... Dan, uh, dan praten we het altijd na of dan gaan we wat leuks doen met elkaar. En uh, ja, dus altijd gewoon ruimte om dat met elkaar te bespreken. Dus nee, ik neem het niet mee naar huis. En natuurlijk denk ik thuis wel eens na over, over dingen die er gebeurd zijn. Of, of praat ik er nog heel eventjes over... Uh, ja, met mijn man om een beetje... Nou, een wel op een leuke manier, ja. hoop ik, hè? Ja, nee, dat wel. <laughs> en nou ja, dan is het gewoon weer goed. Goed. Nou, ik uh, wens je veel sterkte bij dat werk. En ja. Uh, nou ja, uh, het wordt binnenkort bekend of over een tijdje... of die blijven van mijn lijfhuizen voor mannen blijven bestaan. Ja. Dus in ieder geval voorlopig uh, verlengd, heb ik begrepen. Ja, klopt. Het geld daarvoor. Ja, klopt. Bedankt voor je komst. Ja, graag gedaan. Dit is Radio 1. Tot half negen. Twee dingen met Alice de Bruin. Ja, in Amsterdam herdenkt men op dit moment de grote slavenopstand. onder leiding van Tula in 1795 op Curaçao. Ook op Curaçao zelf was er vandaag een grote herdenking. En Ik ga daar hierover praten met Valika Smulders. Goedenavond. Hallo. Uh, geboren op Curaçao, doet onderzoek naar slavernij aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ik mag je zeggen, want ja. wij kennen elkaar. Uh, uh, was het een, een onvermijdelijk onderwerp voor jou, uh, gezien het feit dat je zelf ook uh, uh, van Curaçao bent? Dat je dan toch gelijk met die slavernij wordt geconfronteerd? Onvermijdelijk niet, maar het zit me wel een beetje in het bloed, denk ik. Um, mijn ouders die zijn ook altijd heel sociaal betrokken geweest. En uh, als kind uh, ben ik een paar keer met ze verhuisd. Onder andere van Nederland naar, uh, naar Suriname toen. En we zaten op een boot. Die verhuizing ging via, met een boot. En in elke haven in het Caribisch gebied waar we terecht kwamen... sprongen kinderen, mijn leeftijdsgenoten, sprongen in het water. Terwijl de kok van onze boot eten over de reling gooide. Wat wij hadden laten staan. En die kinderen die zwommen daar achteraan omdat dan te pakken en om dat zelf te eten. En dat blijf je altijd bij als kind. Dus ik heb me altijd afgevraagd... Van waarom zijn er die verschillende wereld? Waarom heeft de ene groep meer kansen dan de andere groep? En het is altijd een beetje de rode draad gebleven van wat ik heb gedaan. Ja, maar waarom dan juist die slavernij? Ja, omdat het een heel goed voorbeeld is van uh, hoe de ene groep een andere kan uitbuiten of, of behandelen. En um, het is heel lang geweest, de slavernijverleden. Maar sindsdien is er natuurlijk nog steeds wel iets over nog van die houding die toen opgebouwd is tijdens die koloniale periode. En daarom vind ik het een hele interessante uh, materie om uh, wat mee te doen. Ja, want hoe zie je dat dan, die houding? Wat is er dan nog over in het dagelijks leven hier in Nederland bijvoorbeeld? Nou, we hebben nog steeds wel heel erg de basis... dat de westerse wereld en uh, rijkdom en, en de economische manier van dingen bekijken... dat dat klopt. Terwijl je natuurlijk ook kunt kijken van... ja, maar waar, waar is de mens in dat, heel, in dat geheel? En uh, hoe behandelen we elkaar? Hoe gaan we met elkaar om? Ja. En dat wordt heel vaak vergeten. Dat horen we net ook weer in het verhaal van Sanne. Want het is eigenlijk moderne slavernij waar zij het net over had. Het gebeurt dus nog steeds. Ja. Nou is er vandaag dus die herdenking van die uh, grote slavenopstand in 1795... onder leiding van Tula. Vertel daar even iets meer over. Wat, wat was dat voor een opstand? Um, Slaven of mensen die uit Afrika gehaald werden en, en die slaaf gemaakt werden... die zijn altijd in opstand gekomen. Dat deden ze al vanaf het moment dat ze daar gevangen werden genomen eigenlijk. Maar op een gegeven moment uh, kwam daar een stroomversnelling in. Je kreeg de Franse revolutie. En uh, dat inspireerde heel veel mensen, ook mensen die slaaf gemaakt werden op uh, Franse eilanden, zoals Haiti. En op Haiti kreeg je dus uh, vanaf 1791 een hele grote revolutie. Het heeft ze daar jaren gekost, maar mensen die zijn daar ook... daadwerkelijk vrij gebleven. Tenminste, in 1794 is dat dus uh, officieel gemaakt dat uh, mensen vrij werden. Dat is later door Napoleon trouwens weer teruggedraaid. Maar dat is een ander verhaal. Maar het sloeg over, zou je kunnen het zeggen. Het sloeg over, want mensen die slaafgemaakt werden... Die, die werkten bijvoorbeeld ook wel op boten. En dus kwamen mensen uit verschillende Caribische gebieden... met elkaar in contact en die brachten het verhaal... Weer over. Dus mensen uh, die wisten wat er elders gebeurde. En die dachten: dat wil ik ook. Vrijheid, gelijkheid, broederschap. Dus ook voor mij bedoeld. Ja. Dus uh, Tula, die was daar ook heel erg door geïnspireerd. Want wie is Tula? Tula was een slaafgemaakte op Curaçao van de plantage Knip. En die, was dus, uh, die had dat verhaal gehoord over wat er op Haiti gaande was. En die dacht, dat wil ik ook. Dus die heeft mensen eerst op zijn eigen plantage geïnspireerd. Toen hebben ze het werk neergelegd. En zijn ze dus uh, via andere plantages allemaal mensen gaan verzamelen. Tot ze met een aantal honderd waren. En ze hebben uh, ongeveer een maand of anderhalf over het hele eiland... dus mensen verzameld. En wat ze wilden is naar het, uh, de hoofdstad, naar Willemstad... om daar tegen het bestuur te zeggen van wij eisen. Onze vrijheid. Nou, zover is het uh, helaas niet gekomen. Er is een heel leger van uh, koloniale soldaten op afgestuurd, en die waren met twee keer zoveel als die uh, slaafgemaakte. Dus um, de, uiteindelijk heeft de revolutie niet echt opgeleverd wat ze wilden. Maar het is wel het begin geweest van uh, dat uh, hele emancipatieproces, wat eigenlijk nog steeds gaande is, zeg maar. En de laatste jaren worden er dus steeds meer erkend. En sinds uh, ik denk 2001 is het dus ook een officiële herdenkingsdag op Curaçao. En in Nederland dus. En nu dus ook in ja, Nederland. Laten we heel even luisteren, want dat is nu gaande in Amsterdam... maar we hebben een fragment van een eerdere herdenking. Luister even naar. Onze voorouders waren geen slaven. Ze zijn tot slaaf gemaakt. Wanneer wij het over Tula en anderen hebben als slaaf... dan betekent dat dat wij nakomelingen zijn van slaaf. Het feit dat wij de eeuwenlange onmenselijke misère doorstaan en overleefd hebben, duidt op kracht. Duidt op kracht, wie zegt dit? Ja, dit is uh, bijzonder om haar stem hierbij te hebben. Dit is uh, Jocelyn Clemens, ja. En, um, sorry, ik word een beetje emotioneel van. Ze is net overleden, en, uh, twee maanden geleden. En um, zij was een van de, de eerste mensen die heel erg actief waren... in uh, het mensen bewust maken op Curaçao over het slavernijverleden. Want het slavernijverleden is heel erg een taboe-onderwerp ook. Dus mensen vonden het makkelijker om het er niet over te hebben. Maar en waarom is... is het een taboe-onderwerp dan? Ja, ik denk dat het bijzondere van Curaçao in deze is dat daar de afstammelingen van mensen die slaaf geweest zijn, en de afstammelingen van mensen die slaven hielden, nog steeds zij aan zij wonen. En uh, daarom is het natuurlijk heel moeilijk. Je kijkt natuurlijk liever terug op de leuke dingen die je voorouders gedaan hebben. De dingen waar je trots op kunt zijn. Dan op een moeilijke geschiedenis. Maar ja, het is toch nodig. Als je uh, die geschiedenis niet zou herdenken. Dan zou je weer dezelfde fouten kunnen maken. Wat overigens toch wel een beetje aan de hand is. Ja. Uh, gezien het, het vorige verhaal. Maar ik denk dat je er toch aan moet blijven werken. Om de fout uit het verleden niet te herhalen. Ja, en dus is zo'n herdenking heel belangrijk. Ja, en ik denk dat aan de andere kant ook. Wat, dat zei ook ook wel aanhoud, geloof ik, is um, dat het ook heel belangrijk is... dat je je voorouders niet alleen als slachtoffer ziet... maar dat je ook ziet dat het ook krachtige mensen waren. En daarom kiest Curaçao er ook voor om niet 1 juli te herdenken... wat de dag is dat uh, officieel uh, uh, de slavernij is afgeschaft. Ja, maar ja, dat herdenken we in Nederland, hè? Ja, wordt ook herdacht. In Suriname ook heel populair. Maar op Curaçao hebben ze het een beetje eigenzinnig gedaan. En dat, dat komt nu gelukkig ook naar Nederland. En zij zeggen, wij willen stilstaan bij de eigen kracht van de mensen die slaaf gemaakt werden. En dat zij zelf hun, hun uh, vrijheid hebben geëist. Ja, en, en dat dat inspirerender is voor mensen om uh, naar terug te kijken. Ja, Dus zoiets zo vreselijks als de slavernij heeft ook zijn inspirerende kanten, zou je nu kunnen zeggen. Oh, ik denk het absoluut, ja. Ik bedoel, jou houdt ook nooit op met uh, stil te staan bij de Tweede Wereldoorlog. Of uh, de Anne Frank inspireert ook iedereen. Of je nou zelf Joods bent geweest of niet. Dus het gaat er niet zozeer om wie je eigen voorouders zijn. Ik denk dat iedereen er vandaag nu voor kan kiezen... om te staan aan de kant die hij denkt dat klopt. En dat is denk ik niet dat je mensen wil uitbuiten. Maar ja, dat je staat voor vrijheid. Ja, nou, uh, uh, doe jij al langer onderzoek naar dit, uh, dit onderwerp. Er zijn er ook heel veel, uh, niet alleen herdenkingen... maar ook tentoonstellingen geweest. Hè? Ook op uh, Curaçao. Uh, daar heb je ook uh, uh, mensen gesproken. Ik bedoel, wat, wat kom je dan tegen? Hoe, hoe praten mensen daarover? Hoe beleven ze zo'n tentoonstelling? Ja, het is heel verschillend. Um, heel lang zijn er helemaal geen tentoonstellingen geweest... over het slavernijverleden. En zeker op Curaçao uh, uh, was het voor de mensen... Die De eerste keer dat ze naar de tentoonstelling konden, was het dus heel erg emotioneel. Dus mensen konden heel boos worden, heel verdrietig. Uh, maar ook heel erg blij dat het eindelijk kon. Dus, wat zagen um, ze dan? Ik bedoel, wat, wat werd er getoond? Uh, de eerste tentoonstelling daar die echt over slavernij ging, was de erfenis van slavernij. En die liet alles zien vanaf hoe het er tijdens de slavernij aan toeging... tot hoe dat vandaag de dag nog steeds doorwerkt... in de hedendaagse politiek... en uh, hoe mensen daar nog steeds mee, uh, mee kampen. Um, en mensen, zij reageerden... Uh, er was bijvoorbeeld één mevrouw... en dat vertel ik altijd, want dat vind ik zo'n mooi verhaal... dat was een oudere mevrouw... en die had op die uh, tentoonstelling... dus voor het eerst de klok gezien... Uh, van de uh, plantage waar haar grootmoeder had ge gewerkt nog... En uh, zij was helemaal emotioneel omdat ze zei... ik heb eindelijk de klok gezien die haar aanzette tot werken. Of die haar riep als de eigenaar, haar dus wilde zien. En uh, daarvoor had ze die nooit gezien. Dus had nooit bedacht van ik ga naar een museum... en ik ga naar mijn voorouders zoeken. En nu ineens drongen tot haar door van ik ben misschien een oude zwarte vrouw... maar mijn voorouders zijn ook nu in het museum te zien. Of het de geschiedenis daarvan. Maar je hebt ook mensen, je hebt bijvoorbeeld witte mensen... die de tentoonstelling bezoeken en die zeggen... ik schaam me dood als ik dit zie. Nu pas besef ik wat er in de geschiedenis uh, zich heeft voorgevallen. En andere mensen die zeggen, ook witte mensen... die zeggen van, uh, ik ben heel erg trots hierdoor... op mijn Surinaamse Curaçaose vrienden, mijn buren... en uh, de mensen waarmee ik nu samenleef. Dus je kunt het op hele verschillende manieren zien. Ook trouwens mensen die... Uh, zelf alleen maar opstammen van slaafgemaakten. Die zeggen, we moeten ook de hand in eigen boezem steken. En eens kritisch kijken naar hoe je vandaag in het leven staat. En wat je er zelf aan doet. Koop jij een t-shirt wat gemaakt is met kinderarbeid of niet? Of koop jij ook uh, de verkeerde koffie? Of in plaats van Max Havela koffie? Ja. Dus het is niet alleen een, een, een zwart-wit kwestie. Nee, het is nee. niet alleen iets van vroeger, het is ook iets van nu. Dat is het is wat je ook zegt. van nu. En, ja, en het is van iedereen kan nu de juiste keuze maken. Ja. Nou, nou doe je dat onderzoek. Uh, uh, bedoel, wat, wat doet het met jouzelf als je dan al die, die dingen langs ziet komen? En jij komt zelf ook van dat eiland? Um, ik ben om te beginnen gewoon ontzettend blij dat er steeds meer over gepraat wordt. En dat het steeds meer kan. En... Um, ja, dat, was dat, geweest, dat is heel lang niet zo geweest. Het is heel lang niet zo geweest. Het is meer dan, dan 100 jaar. Eigenlijk in 2003 was het voor het eerst dat 12 musea in Nederland stilstonden... bij het feit dat het toen 140 jaar geleden was dat de slavernij was afgeschaft. En, um, dus het is allemaal heel erg recent... En uh, ik vind het prachtig dat het ook lijkt te beklijven... dat het onderdeel blijft van uh, allerlei herdenkingen. Hoewel ik me tegelijkertijd ook wel zorgen maak, hoor. Want uh, ja, het NINSE, de, de subsidie daarvan dat wordt steeds minder. Dat, en uh, Het NINSE is het slavernijinstituut. Ja. Wat weer hoort bij het uh, slavernijmonument in het Oosterpark in uh, Amsterdam. En zo'n instituut is heel erg belangrijk om onderzoek te blijven doen. Zodat we steeds meer weten over dat verleden. Want er is zo ontzettend veel wat we niet weten. Ja, maar de, de, de subsidie dat dreigt dan op te houden. Dus dan ja. is misschien ook straks weer die anonimiteit groter van dat hele probleem. Ja, nou ja, en dat zou ontzettend zonde zijn. Want er valt ontzettend veel te ontdekken. Nu weten we een heel erg zwart-wit verhaal... van de ware Europeanen die haalden een aantal Afrikanen... en die zijn slaafgemaakt. Maar er valt natuurlijk veel meer te zeggen. Wie waren die mensen dan? En wat deden ze? En hoe overleefden ze in dat soort omstandigheden? En... Wat voor bijdragen hebben ze geleverd? Ja, het is belangrijk dat we dat weten. Er komt binnenkort geloof ik wel een serie bij de uh, NTR, moet ik tegenwoordig ja, zeggen, over ja. slavernij. Dus ja. in dat opzicht uh, is dat ook weer goed om aandacht daarvoor te vragen, denk ik. Ja, ja heel mooi initiatief. Dus ik ben heel blij met uh, de blijvende aandacht. Goed. Valika Smulders, mag ik je danken voor je komst naar ja. twee dingen? Jij bedankt. Uh, doet onderzoek naar slavernij aan de Erasmus Universiteit in uh, Rotterdam. En we spraken daarover omdat er in Amsterdam, maar ook op Curaçao vandaag... Uh, ja, de slavenopstand uh, onder leiding van Tula in 1795 werd herdacht. Goed, dat was Twee Dingen. Als u uh, meer wilt weten over ons, ga naar onze website www.tweedingen.nl. U kunt de uitzending terugluisteren, informatie krijgen. En zometeen op uh, Radio 1 Willemijn Veenhoven met BNN Today. Alice, heb jij een LinkedIn? Ja. Sinds kort. Nou, ik had hem al, maar ik ben er nu echt op. En ik moet je zeggen, iedere dag word ik uitgenodigd. Het is ongelooflijk. <laughs> ja? En ik weet nog steeds niet wat ik allemaal mee moet. En, uh, maar ja, het, het is ja. Een, een vreemd fenomeen. Nou, ik heb ook. En ik word niet iedere dag uitgenodigd. En ik weet helemaal niet wat ik ermee moet. En iedereen <laughs> aan wie ik het vraag, die reageert bijna zoals ik. Dus straks een hoge dame van LinkedIn die ah. komt vertellen waarom het toch echt heel handig is. Eén op de vier Nederlanders zit op LinkedIn. En je oh, schijnt goed. er echt heel veel goede dingen aan over nou, te kunnen luisteren. Dat en uh, nog veel meer, zoals een uh, politiecommandant in Kunduz... die reageert op uh, Hans Hille, die vandaag zei dat ze eigenlijk niet zo moeten zeuren daar in Kunduz. Dat allemaal na het nieuws van half negen. Hier is Kees Groot. Radio 1. het NOS Journaal. De Molukse motorclub Satudara wil een gesprek met de politie in Breda. Volgens Satudara heeft de politie ten onrechte de indruk gewekt dat er een confrontatie op handen is tussen verschillende motorclubs. De Harley-dag, die voor komend weekend stond gepland, is afgelast. Volgens de advocaat van Satudara moet een gesprek met de politie leiden tot meer begrip. Elf Nederlandse marissossés die in voormalig Joegoslavië zochten... naar oorlogsmisdadigers zijn terug in Nederland. Na de arrestatie van de laatste verdachte, Goran Hadjic, is het team opgeheven. De marissossés voerden vele geheime acties uit... en hebben zo bijgedragen aan verschillende arrestaties. En de Britse prins Charles en zijn vrouw Camilla... hebben een bezoek gebracht aan een aantal wijken waar rellen waren... In onder meer de Londense wijken Tottenham en Hackney spraken ze met mensen die door geweld hun huis kwijtraakten. Prins Charles belooft ook financiële hulp. Uit zijn liefdadigheidsfonds, de Princess Trust... stelt hij ongeveer 3 miljoen euro beschikbaar. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is woensdag 17 augustus, iets na half negen. Goedenavond. Nederlandse militairen die mopperen, tenminste dat zegt de minister Hillen van Defensie... hier over de berichten dat de missie in Kunduz een logistieke puinhoop zou zijn. Zometeen bellen we met Kunduz en dan horen we van de commandant van de politietrainers... of ze nou echt zulke mopperaars zijn. En Nederlanders, zei ik net al, zijn fanatieke gebruikers van LinkedIn. De netwerksite heeft ook een kantoor in Nederland. En de chef van LinkedIn die is hier na negen te gast om te vertellen... wat je er nou in vredesnaam mee moet met zo'n profiel. Joris Kreugel die viert vakantie op Kreta in Gersonisos... en gaat vanavond nieuwe vrienden maken. Als de vakantiegangers aankomen, dan worden ze s'avonds door de reisorganisatie getrakteerd op een kroegtocht. En dat is even leuk om het 150 man door een stadje te slenteren van kroeg naar kroeg. Maar op een gegeven moment was ik het toch een beetje zat en dan ga ik toch liever al die comité. Nou, ja, dat was Joris Keugel, zo meteen uitgebreid. Maar eerst Luc Ikkink met een update van Today's Topics. Ja, ik heb niks zo met Zo dus dat vind ik niks. Nee? Nee, gescheld altijd. Goed. Ik <laughs> eh, krijg eh, niks voor jou. Nee. Nieuws over het ellenlange debat in Den Haag. Rutte eh, door het stof werd overal geroepen. En of dat zo was, dat hoor je zo meteen. Verder minister Hille, die vindt dat militairen mopperen. Tussenrapport over het instorten van het dak van de Grolsvesten... is vandaag gepresenteerd. En de online gemeenschap maakt zich op voor Lowlands. We zijn er nog niet helemaal klaar voor. Uh, er moet nog uh, een hele hoop moeten natuurlijk gebeuren, natuurlijk wordt wel heel erg hard gewerkt. Ja, zometeen hoor je dat na 9 uur. Ik heb nog een tip voor, voor, voor Robert. Dat heb ik net even van het internet geplukt nee, moet je Alles wat je zegt moet dichtbij je staan. Het moet van jou zijn. En het moet niet oplezen van een blaadje wat je van iemand hebt gehad. Maar als je dat doet, zorg dan dat je het in een vorm giet... die heel erg bij jou past. Dus dat het echt van jou is... En ik ben van overtuigd dat luisteraars dat horen... dat het echt van jou is. En dan geloven ze, en dan word je een goede radiopresentator. Ja. Succes. Succes, hè? hè? Dank we okay. je ja, wel. Dat is Jeroen, toch? Dat is Jeroen Stokhorst, hè? Ja, ja, ja, ja. Speciaal voor Ja. Oh. Fijn, bedankt. Lief. Nou, dus, dag. Bye nou, goed bij jezelf houden dus, Robert het ja, Sportnieuws. ik begin nu met het voorlezen van een geel blaadje. Goedenavond. <laughs> de start van de Spaanse voetbalcompetitie komend week wordt uitgesteld. De spelers willen gaan staken omdat ze nog salaris te goed hebben. Veel clubs, vooral uit de lagere divisies, kampen met achterstallige betalingen. Er was vandaag overleg tussen de organisatoren van de competitie en de Spelersvakbond, maar dat heeft niets opgeleverd. Komende vrijdag is er opnieuw overleg en dan hopen ze dus volgend week te beginnen. Bij de Europese kampioenschappen Dressuur in Rotterdam staat Nederland na de eerste dag van de landenwedstrijd op de derde plaats. Voor Nederland debuteerde Sander Marijnussen. Hij zette de vijfde score neer en hij was na afloop enthousiast. Nou, wauw. Ik was zeer onder de indruk ik, van het hele stadion. Er zijn ontzettend veel mensen. En ja, iedereen was dol enthousiast. En het is natuurlijk gewoon het hele, het hele entourage. Rotterdam is gewoon schitterend. De tweede ruiter voor Nederland was Hans-Peter Minderhout. Hij zette nog iets hogere score neer dan Marijnissen. Uiteindelijk dus goed voor de derde plaats in de tussenstand. Groot-Brittannië gaat aan de leiding trouwens en Duitsland staat tweede. En Wielrenner Sebastian Langeveld gaat rijden voor de nieuwe Australische ploeg Green Edge. Langeveld won dit seizoen nog de Het nieuwsblad voor de ploeg, maar hij kiest dus nu voor een nieuw avontuur. Vorige week werd al bekend dat Pieter Wening voor Green Edge gaat rijden. En ook Stuart O'Grady gaat deel uitmaken van die nieuwe Australische ploeg. Dat was het, allemaal uit mijn hoofd. <lacht> en ik geloof je, ik geloof jou. Ja, je zit er naar huis, dus ja, uh, ja, ik geloof hem, ja. Robert Oké. Okay. Dankjewel, Robert. Tot 10 uur. Doeg. Dit is Radio 1. De militairen die in juli begonnen zijn aan de politietrainingsmissie in Kunduz... die hebben het over een logistieke puinhoop. Ze missen nog veel essentieel materiaal... en de trainingen van de Afghaanse politieagenten zijn nog niet begonnen. Nou, vandaag reageerde minister van Defensie Hans Hille op de klachten van de militairen. De soldaten hebben altijd gemopperd. Alleen Vroeger was het mopper in de kantine bij de Rondo's... en tegenwoordig gaat het op internet en, en krijgt het geweldige publiciteit... en daardoor lijkt het alsof ik geweldige dingen fout gaan. Maar dit is eigenlijk van alle tijden. Ja, vanuit Koendo's aan de telefoon, majoor Frank van Veldhuizen, commandant van de politietrainers. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat vindt u daarvan? Hille zegt eigenlijk een beetje van ja, ja, het is een beetje gezeur. Nou, ik, ik vind het geen gezeur. We weten allemaal dat er uh, uh, tal van mogelijkheden zijn op sociale media en met internet. Maar uh, op zich zijn we hier eigenlijk vanaf dag één uh, druk bezig geweest allemaal. Ja, maar wat, wat vindt u van het feit dat, dat Hille zegt eigenlijk van hè, vrij vertaald van nou ja. Er is helemaal niet zoveel aan de hand, valt allemaal wel mee met die, met die logistieke puinhoop. Uh, er is eigenlijk niks aan de hand, soldaten zuren altijd wel een beetje. Nou, het, uh, het, valt, uh, het valt mee. Want inmiddels uh, hebben wij ja, de noodzakelijke spullen om uh, naar buiten te kunnen gaan. En daar ben ik enorm blij mee. We hebben vesten, er is munitie, en, uh, ja, noem maar op. Anders zouden we ook niet naar buiten gaan. Ja, we hebben al redelijk goed smol op de omgeving, om zo maar te zeggen. Uh, we hebben ook al gesproken uh, met uh, een aantal Afghaanse politiechefs van de bureaus die we gaan begeleiden en trainen. Dus wat dat dan gaat, uh, liggen we. Eigenlijk conform ja. plan liggen we wel op koers. Ja, dus de dus hele zeg van soldaten hebben altijd gemopperd. En nou ja, eigenlijk beaamt u dat dan een beetje? Uh, uh, mensen zijn uh, kritisch en dat zijn we zelf ook. En we willen zo goed mogelijk ons werk doen. En op dit moment ben ik uh, een gelukkig man. Want ik heb de uh, apparatuur en ik heb een noodzakelijk materiaal te binnen om mijn werk goed te kunnen doen. Ja. En we zijn, ook, uh, ja, we zijn er al, al weken mee bezig. Nou was er afgelopen zondag kwam het bericht van de NOS uh, dat er bij jullie op het kamp ook uh, dus niet alles in orde is wat ik net zei. Hè. Er zouden te weinig tolken zijn, er zouden te weinig kogelvrije vesten zijn onder andere... Um, dat is tussen nu en zondag is dat kennelijk dus weer helemaal goed gekomen. Nee, niet tussen nu en zondag. Maar de afgelopen weken zijn wel de noodzakelijke zullen binnengekomen om op een verantwoorde manier naar buiten te gaan. Uh, we zijn al een aantal weken buiten, zij het in beperkte mate, met de Amerikanen die ons uh, mm -hmm. uh, ja, zeg maar de omgeving hebben laten zien. En uh, zodat we routes konden verkennen. Yeah. Inmiddels zijn er de vesten, die zijn er allemaal. Anders gaan we simpelweg, anders gaan we niet naar buiten. Nee. want Het is voor de veiligheid. Dus wat dat er gaat, is het, uh, ja, de informatie die in Nederland bekend werd, is uh, achterhaald gewoon door de factor tijd. Als u nu die berichten hoort hè, van de afgelopen zondag waar de NOS mee naar buiten kwam. Van de, de, nou ja, de letterlijke quote was, het uh, uh, gaat hier over een logistieke puinhoop. Er mist nog veel materieel, er zijn er dus bepaalde dingen niet. De jammers zijn er nog niet, de voertuigen die personen moeten beschermen tegen bermbommen. Kennelijk te weinig tolken, kennelijk te weinig kogelvrije vesten. Zegt u daar allemaal van, van nou, die soldaten he hadden het dus echt bij het verkeerde eind? Want dat was er allemaal wel. Ja, dat heeft, wat ik net ook zei, dat heeft eigenlijk alles te maken met een stukje beleving en perceptie van het, van het individu. Maar, hoe kan, je nou, maar, sorry, maar hoe, hoe, hoe kan je nou beleven als soldaat dat er uh, te weinig kogelvrije vesten zijn? Dus u zegt, een soldaat heeft dat in zijn hoofd zitten, maar die heeft het verkeerd gezien, want die zijn er wel degelijk. Ik, ik maak me even af waarmee ik bezig was. Er is wel degelijk vertraging heeft er opgetreden. Mm -hmm. Alleen uh, het is, alles is wel op tijd gekomen om datgene te doen wat we gepland hadden om te doen. Wat vindt u eigenlijk van dat hele zei van ja, een militair houdt altijd zijn kaarten gedekt. En uh, hij zegt ja, vroeger werd er dan wel in kantines gereageerd, nu op internet, zodat iedereen het meteen weet. Eigenlijk zegt hij daarmee een beetje van ja, ik wil eigenlijk niet dat dit nog vaker gebeurt. Ik denk dat de minister op zich heel duidelijk is in zijn boodschap. Uh, in de omgangen met naar buiten toe, in de omgangen naar de media gelden bepaalde regels. En dat heeft alles met veiligheid te maken. En uh, het moet niet zo zijn dat wij ongewild bepaalde operationele informatie naar buiten, uh, naar buiten brengen. Want dat kan zich ook tegen ons keren. Daar hebben we, ja. Ja, binnen het militair hebben we daar de lijn voor. Dan ga je klagen bij je commandant. En is dat, is dat wel gebeurd met de berichten die de soldaten dus afgelopen zondag naar buiten brachten? Waarin stond dus van ja, we hebben dit niet, we hebben dat niet. Is dat uh, eigenlijk gevaarlijke informatie die ze naar buiten brengen? Het kan, uh, het kan gevaarlijke informatie zijn. Maar vond u, vond u dat ook in dit geval? Nou, in dit geval vond ik het niet, omdat we, we hebben dus noodzakelijke spullen om op een verantwoorde manier ons werk te doen. Die hebben we, die hebben we ja. binnen. En we hebben pech gehad inderdaad op een aantal gebieden. En wat er exact logistiek mis is gegaan, ja, dat moet u mij niet vragen, want daar heb ik zelf geen idee van. Maar ik weet wel dat er een aantal vluchten zijn uitgevallen en dat we ook hier te maken hadden met zandstormen. Waardoor ja, zaken later binnenkwamen. Er is wel degelijk vertraging heeft opgetreden. Mm -hmm. Alleen, uh, het is, alles is wel op tijd gekomen om datgene te doen wat we gepland hadden om te doen. Ja, want u gaat naar buiten om patrouille te doen, maar de, de trainers, die dus de, de Afghaanse politieagenten moeten trainen, hè, daar waar de missie echt om gaat, die zijn nog niet aan de slag. Ik ben de commandant van de teams die naar buiten gaan om de politie in de praktijk te trainen en mm -hmm. uh, wij zijn al uh, met enige regelmaat naar buiten. Uh, we noemen dat hier uh, situational awareness, we willen dus smoel krijgen op, op het gebied. We zijn nu heel erg druk bezig om de routes in kaart te brengen, de weg goed te kennen hier in de stad, op welk moment is het druk, op welk moment is het minder druk, uh, welke wegen kunnen we allemaal goed bereiden met onze voertuigen, waar exact zijn alle locaties uh, waar we bezoeken gaan brengen aan, aan de politie en verder het kennismaken uh, en uh, vertrouwen wekken met de politieagenten. Dus het is echt, we zitten echt in de opbouw en we zijn begonnen met die geleidelijkheid... waarbij we niet elke dag uh, naar binnen lopen, want het is uiteindelijk ramadan... en dat respecteren we ook. Dus mm. we gaan daar uh, nou ja, op, een, op, een, op een rustige, maar wel heel duidelijke ja. manier mee om. Ja, dus vooral bent u de, de omgeving aan het verkennen... en dan uh, klopt het dat ongeveer over twee weken uh, wordt echt begonnen... met het trainen van de Afghaanse politieagenten? Nou, met een week of twee hopen we uh, echt goed te gaan beginnen met het in kaart brengen, inventariseren. Uh, waar het niveau ligt van de agent. Want je kan zo wel wat gaan trainen. Maar het is uh, verstandig om eerst te bepalen wat het niveau is, waar de behoefte aan is. Ja. En, of, en uh, of, nou ja, dat brengen we in kaart zodat we ook maatwerk kunnen leveren. Want het moet niet zo zijn van hier komen de Nederlanders met de grote broek aan en wij gaan jullie vertellen hoe het moet. En uiteindelijk is het Afghanistan, het is Koenhoes, het is, het is ja, hun land, hun stad, het is hun politie. En uh, daar willen we op aansluiten. Ja. Dus waar we nu mee bezig zijn is echt die aansluiting te zoeken en te inventariseren waar we stappen kunnen maken. En daar hopen we dan over een aantal weken echt ook goed mee te kunnen beginnen. Goed, vanuit Koenders, Major Frank van Veldhuis, dus commandant van de politietrainers, dank u wel. En uh, nou, succes daar verder zou ik zeggen. Dank u wel, graag gedaan. Tot ziens. Today I don't feel like doing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 Some really nice sex, and she's gone. Leuk hè Robert Blokland, filmkenner. Ja, mijn fantastisch nummer, mooie clip ook. Bruno Mars, The Lazy Song. Het is werkelijk het meest afschuwelijke nummer dat ik in tijden heb gehoord. Jij vindt het echt leuk hè? Ik vind het echt leuk en vrolijk en bij deze temperatuur horen. Ja, nou goed. Laten we het <lacht> hebben over films, want daar heb jij verstand van. Ja, absoluut. En ik ook. Filmkenner, graag. ja. Dat ja. terzijde. Want waarom hebben we jou in de uitzending? Omdat Jan Smit, um, Dean en Ben Saunders, Pearl Josephson, Jim Bakker hebben allemaal één ding gemeen. Het zijn zangers die gaan acteren. Nou, zij is natuurlijk bepaald niet de eerste die dat doen. Marco Borsato, ondanks nog in een film. Mick Jagger, Eminem, Beyoncé, Rihanna. Een nou, hele batterij zangers gaat op een gegeven moment acteren. Je hoort er gewoon niet bij als je niet geacteerd hebt. Ja. Minimaal één keer. En jij bent er niet zo blij mee, hè? Nou Ja, bedoel, Jan Smit mag best gaan acteren. Misschien, misschien is het een geniale acteer. Ik heb nog niks van hem gezien namelijk. Dus misschien dat hij een hele mooie rol gaat spelen... in het bombardement over de Tweede Wereldoorlog. Ja, hij speelt een bokser. Hè? Ja, hij nou, speelt een bokser die in de meidagen van 1940... in Rotterdam verliefd wordt op een Duits meisje. En dan uh, wordt de stad plat gebombardeerd. En dat kan natuurlijk niet. Hm. Dus dat levert veel complicaties op. Ja, en ja, ik, ik, ik gun die jongen natuurlijk zijn acteerdebuut. Alleen er staan zoveel goede Nederlandse jonge acteurs in de rij... die ook die rol hadden kunnen spelen. En we weten helemaal niet of hij het kan. Hij heeft geen auditie hoeven doen er zijn geen screentests geweest. Ja, misschien een paar. Maar gewoon puur op zijn namen zijn gekozen. Maar is dan inderdaad echt de enige reden dat ze denken... Jan Smit, daar is half Nederland fan van. En half Nederland gaat dan dus ook naar de bioscoop. Nou ja, goed. Ik vind het heel flauw om dat gelijk te zeggen. het zijn alleen maar commerciële motieven geweest. Misschien dat Jan Smit echt enorme uitstraling en charisma heeft. Jij ziet het niet, maar... Nee, ik zie hem nog niet als acteur. Misschien dat ik iets niet zie wat de regisseur Ate de Jong... en producent Paul Ruven wel zien. Alleen... Ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat er ook inderdaad commerciële motieven in het spel zijn. Dat is te hopen dat alle fans van Jan Smit, dat zijn er geloof ik 5 miljoen in Nederland, dat die allemaal die film toe gaan rennen. Maar bij Marco Borsato, die het helemaal niet zo heel slecht deed in wit licht, dat werkte verder niet, want er ging geen honden naartoe. Hè? Nee, klopt inderdaad. En dat was, was eigenlijk heel sneu. Marco Borsato is redelijk door de mangel gehaald door de Nederlandse filmpers. Ik vond het wel meevallen. En dat was een film, wit licht over kindsoldaatjes. Nou ja, hij praat natuurlijk al twintig jaar over kindsoldaten, dat het slecht is en dat het niet mag. En daarom wilde hij deze film opmaken. Het was een eenmalig uitstapje. En dan deed hij best goed en daar lag zijn hart en zijn ziel en zijn zaligheid ook in. Maar en ja, Smith... de fans gingen niet. Nee, de fans die hadden geen zin in die zware film. Die wilden gewoon een vrolijke Marco die zong over liefde en, en over rood... en weet ik waar die allemaal over zingt. Dus die, die liet het film links liggen. Misschien dat het ook met recensies te maken had... en dat de hele hype eromheen, die vrij negatief Vind was. Vind jij Bruno Mars beter dan Marco Borsato? <laughs> Heeft Bruno Mars ooit geacteerd? Vraag ik me dan af. <laughs> Ik hoop het niet. Als ik nee, maar nee, maar maar goed. Goed, in het buitenland zei iedereen van een goede acteur: waar heb je die vandaan? Dus ik, ik oh volg... ja, over Marco Zaten. Ja, die film heeft een kan oh, gedraaid. Het ja. was een, een hermontage. Uh -huh. En daar was, uh, nou, waren de kritieken positiever dan in Nederland. Dus misschien dat we toch niet door die uh, zangerstatus uh, heen kunnen kijken. Ik weet het niet. Even een, uh, een quoteje. We hebben artiestenmanager Jimmy Ten van Spec Entertainment gebeld. Volgens hem maakt het vooral uit wat een zanger precies in een film doet. Ik denk dat de directe link van de populariteit van de muziek. En het spelen van uh, muzikanten in een film niet heel groot is. Bij het geval van Jesser, in, bij een beetje verliefd, zie je dat uh, de titelsong wel erg populair is. En in sommige gevallen bij autobiografische films, van bijvoorbeeld uh, Eminem of 50 Cent. En dan draagt het toch bij het uh, algemene beeld achter de rapper. Waardoor je een beetje uh, het gevoel krijgt dat je de persoon beter leert kennen. En dat is voor rapmuziek heel belangrijk. Ja, oftewel als je jezelf speelt, dan wordt het misschien nog wel wat. Nou goed, dat zie je ook heel vaak. Neem films waarin Mariah Carey of Britney Spears spelen. Die speelt dan ook gewoon een meisje dat wil zingen... en het probeert te redden in de wereld. Dus eigenlijk hun eigen verhaal. Dus dat is heel makkelijk. Jesser speelt in de films waarin hij speelt ook gewoon... een leuke getapte jongen ja. die een beetje rept. Eminem deed dat ook. Eminem deed dat ook inderdaad. En, en nee, niet, niet onverdienstelijk. Madonna ooit, volgens mij. Desperately Seeking Susan speelt ze ook een ja. beetje zichzelf. Nee, er zijn maar een paar zangers en zangeressen die, die dat uh, kunnen overstijgen. Justin Timberlake is recent een heel goed voorbeeld. Oh ja. Die speelde in de Social Network speelde die de oprichter van Facebook uh, of dat niet voor opricht van Facebook, maar zo'n right. grote, zo grote internet Ja. Uh, yeah. Niet onverdienstelijk, hij speelt nu in een romantische komedie... en hij wil daar gewoon uh, zich meer op gaan richten dan op zingen. Heeft hij ook officieel gezegd, en dat kan hij ook wel. Even een fragmentje hebben van Justin Timberlake uit Friends with Benefits. I miss sex. I miss sex too. Right, I mean, sometimes you just need it. Why does it always gotta come with complications? And emotions. It's a physical act. Like playing tennis. Do wat more beer. Yeah. Let's play tennis. <laughs> Ja, het hij speelt, is nou hij niet, niet uh, ontzettend briljant geacteerd, dit hoor. Maar... <laughs> nou, het, is, het, is, het is een romantische comedie, het is gewoon wat het is. Ja. het is. Het is geen hele zware, moeilijke film. Maar goed, dat was de social network wel natuurlijk op zekere hoogte. Hebben we in Nederland, want jij zegt dat is dus een goed voorbeeld... van iemand die dat wel kan, een acteur die is gaan zingen... hebben we in Nederland ook zo'n voorbeeld? Ik denk dat Huub van der Lubbe een heel goed voorbeeld is. Die heeft in de jaren 80 twee speelfilms gemaakt, waaronder De Aanslag. Nou, die film heeft een Oscar gewonnen, dus dat kan niet slecht zijn. Hij speelde daarin een kraker in de jaren 60... die uh, met de hoofdpersoon in contact komt... Uh, mm. Hij heeft een zombie gespeeld in een, in, een, in een korte horrorfilm. En dat deed hij ook heel goed. Dat deed hij ook. Nee, dat is, onderschat dat vooral niet, een zombie spelen. Dat mm. is best lastig hoor. Okay. En dat heeft, hij, dat heeft hij erg goed gedaan. Alleen heeft wel gezegd, van, zingen blijft gewoon mijn core business. Dus als, als er weer een mooie rol langs komt, kan het zijn dat ik weer ja zeg. Uh, maar hij blijft gewoon in eerste instantie gewoon de voorman van de dijk. Ja nou goed, Jan Smit, eind volgend jaar, pas te zien in de bioscoop. Dan zien we het wel. Ja, maar ik, ik geef hem het voordeel van de twijfel. En als het dan tegenvalt, kunnen we het met z'n allen weer afmaken. Net met Marco Borsato. Of met Ries Roeving, die heeft ook geacteerd. En dat is jouw vak, dus dat is mooi. <laughs> Graag gedaan. Nou, je geeft ook wel eens complimentjes. Nee, nee maar daarom. D het, kan, het kan positief uitvallen, maar ja, ja. waarom? Blijf dat op de is vraag. de grote vraag in ja, het leven. Er worden in ja. Nederland twintig films per jaar gemaakt. Die dingen kosten vier, vijf miljoen. Dan wil je toch geen risico lopen dat het geen mooie film wordt... omdat Jan Smit toch die, stiekem niet blijkt te kunnen acteren. Zeg ik dan. We gaan het zien. Robert Blokland, dankjewel. Graag gedaan. Doeg! BNN Today. Zometeen krijg je antwoord op de vraag waarom muggen altijd jou moeten hebben. En waarom anderen helemaal nooit gestoken worden. Dat hoor je in de rubriek Durf te Vragen. Maar eerst de dag van onze eigen Joris Kreugel. Zoals op Creta is voor mij begonnen en uh, omgekleed. Ik ben er helemaal klaar voor. Hem. En daar is Marijn weer. Hello. mijn is En uh, ook uh, die gaat ervoor zorgen dat ik vriendjes ga maken ja, hier. Ja, toch vanavond is een groot fietsje vanavond. Ja. Met hoeveel man gaan we? Uh, we gaan rond de 150 man. Uh, Wat? 150? Ja, 150 ongeveer. Rond vanavond heb ik 150 nieuwe vrienden? Ja, ja zeker. Ja. Gaan we alle kroegen hier langs?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 De hele kroeg is in één keer helemaal leeg gestroomd. Kijk. En nog helemaal vol Marijn. Als makkerschaapjes gaan ze naar de andere kant toe. Hè? Naar de overkant, naar de Havannabar. Hebben we toch weer goed gedaan dan toch? Of niet? En hier blijven we ook weer drie kwartier? Ja, hier blijven we ook weer even En dan gaan we weer naar de volgende. Marijn, maar je loopt hier nu met die groep. Hè? Maar Normaal gesproken ben je, ja, je haalt je ze op. Maar je bent ook de hele week met ze bezig natuurlijk. Ja, ja je slaapt uh, drie uurtjes, vier uurtjes op de nacht. Soms slaap je niet, omdat je dan uh, je bent wel uitgebeld voor bepaalde problemen. Dus. Uh, Welke problemen kom je zo al tegen? Um, mensen die naar het ziekenhuis moeten, dronken mensen. Ja, van alles eigenlijk. Stuur je ook als uh, mensen terug? Ja, als ze heel vervelend zijn wel, ja. ja. als ze alles slopen en als het gewoon. Ja, niet meer normaal, standen dus dan moeten we er wel even maatregelen voor nemen, maar het gebeurt gelukkig niet vaak. Met maar je bent nog jong. Heb je dan ook die autoriteit altijd op die groep? Want ik denk niet dat jij veel ouder bent dan deze groep. Nee, hey, we zijn 24, maar ze luisteren allemaal vrij goed naar me, vind ik dus. Jongens, mogen je hier allemaal aansluiten? bij mijn liefdallige collega's er niet naar binnen doen. Hartstikke leuk om even met de reisorganisatie en met 150 vakantiegangers door het stadje te slenteren. Maar onderweg ben ik afgehaakt, want ik kwam namelijk mijn overbuurvrouwen uit Almelo tegen... En die beginnen de avondstap met een rondje slaan op de boksbal... waar er hier dicht van staan op de boulevard. Ja, ja, ja. Lorie, wat een feest hier, hè? Zeker, helemaal van het padje vanavond hè? Wat vind je nou het leukste? Suipen. Maakt zo'n 120 euro op, hoor. Dus, uh... Best wel veel geld. Ja, vind ik ook. Maar ja, vakantie, hè. We krijgen ook weer een vlugeltje aangebouwd. Drinken en heel veel sigaretten. Hoeveel slofjes hebben jullie opgerookt? Het slaf, dus is slaffen, dus volgens mij 800 sigaretten. En we hebben nog een slag bijgehaald hier is het personensas. vandaag had je die op? Vijf en een halve dagen. Hey, maar jullie lopen hier met z'n vieren, maar jij bent bijvoorbeeld vrij gezellig Ga je dan helemaal niet los met jongens? Ah oh nee, ik dacht dat nog. Dus ik ben een beetje verlegen. Diep in mijn schuilt een beest, maar die moest er nog uitkomen. <lacht> Volgend jaar weer? Ja, denk ik wel. Ik vind het ook nog steeds leuk, weet je dat? Er is veel veranderd of niet? Dus, het is wat rustiger geworden. Volgens mij is het uh, publiek wat jonger geworden. Ja, maar dat denk ik door de O.O. hoor. Ik zie wel heel veel mensen die daar wel een beetje... of heel erg gek op zijn, of ook wel zo'n type zijn. Als O.O. Gerso. Dus ga jij jezelf daar ook onder? Nee. Hoe wordt er dan gereageerd thuis en je ze zegt van ik ga naar Gasonisos? Uh, ja, wel grappig, want ze vinden het wel dus snel ordinair Als ik zeg uh, Gasonizos, Meer, wat zeg jij dan? Elke dag feest. Hier wil je gewoon drie weken wonen. En ik ben hier al eerder geweest. En ik heb het idee dat minder vakantiegangers zijn. Dat het publiek jonger is en dat eigenlijk nog alleen maar Nederlanders lopen. Terwijl ik een paar jaar geleden nog Duitsers, Zweden en Noorden tegenkwam. Maar die zijn in geen velden of wegen meer te bekennen. Maar misschien dat de Nederlandse DJ Jean, die morgen hier in de club draait, hetzelfde signaleert als ik. Hij zal het in ieder geval weten, want hij draait hier al jaren en ook door heel Europa tijdens de zomer. Die hotels, die kunnen echt niet voor die jongeren hier. 80% is echt bagger gewoon. little kind of free met Perfectly Lonely. Heb je een vraag op Twitter, dan zet je daar hashtag durf te achter. Wij kiezen iedere dag een vraag uit die we proberen te beantwoorden. Hashtag durf te vragen. Het ismelis.nl vraagt waarom wordt de een lek gestoken door muggen en de ander helemaal niet? Hashtag durf te vragen. Met, met Bart Kroos van Care. Er zijn eigenlijk twee kanten in het verhaal. Eén is dat het inderdaad zo is dat mensen verschillen in attractiviteit ten aanzien van muggen. En dat heeft ermee te maken dat die muggen, als die op ons afkomen, die reageren op onze lichaamsgeur. En zoals je weet, ieder, ieders lichaamsgeur is anders. En dat komt doordat de bacteriën op de huid, die verschillen van persoon tot persoon. We hebben weliswaar dezelfde soorten bacteriën, maar we hebben ze in verschillende aantallen. Nou, als het dan gaat over wat kun je er nou aan doen? Kan ik mijzelf minder aantrekkelijk maken voor muggen dan de persoon die naast mij ligt? Dat kan eigenlijk niet, helaas. Tenzij jij iets gaat aanbrengen waardoor je die muggen gaat, meer gaat afstoten. Is het zo dat je dan alle twee in bed ligt en je hebt alle twee het spul gebruiken, dan gaan de muggen wat agressiever worden en dan gaan ze uiteindelijk gaan ze toch bijten. Dus dan heb je nog steeds hetzelfde probleem. Hashtag durf te vragen. Na het nieuws meer BNN Today. Onder andere met Floortje Dessing over waarom het ene drie-sterrenhotel... veel beter is dan het andere. En um, de manager bij LinkedIn, Lot Keizer is hier... over wat je toch in vredesnaam met het LinkedIn-profiel van je moet. Na het nieuws met Kees Groot.